7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal. Het melden van bijwerkingen van medicijnen wordt makkelijker en Europa is boos, boos op Amerika. Hoort u ook al meer over in het NOS journaal met Jan van der Putten. Duitsland en Frankrijk gaan de Verenigde Staten om opheldering vragen over afluisterpraktijken waarvan ze mogelijke doelwit zijn geweest. De Duitse, Franse en Amerikaanse geheime diensten moeten voor het eind van het jaar afspraken maken over samenwerking en werkwijze. Andere lidstaten kunnen zich bij het overleg aansluiten. Dat zei de Duitse bondskanselier Merkel vannacht in Brussel... na afloop van de eerste dag van de tweedaagse EU-top. Deze week werd duidelijk dat Merkel mogelijk jarenlang is afgeluisterd... door de Amerikaanse geheime dienst NSE. Ook in Frankrijk zouden miljoenen telefoontjes zijn onderschept. De Europese regeringsleiders willen de garantie dat de VS geen telefoons van bevriende politici meer afluistert. Premier Rutte verwelkomde het initiatief van de Fransen en Duitsers. Volgens hem is er een deuk in het vertrouwen tussen Europa en de VS. Dat moet hersteld worden. Daarvoor is de VS een te belangrijke bondgenoot, zei Rutte. De curatoren van de failliete DSB-bank willen een schadeclaim indienen tegen toezichthouder de Nederlandse Bank. Volgens de curatoren waren er ernstige tekortkomingen in het toezicht en is de Nederlandse Bank daarom deels aansprakelijk voor de schade. Dat zegt curator Schimmel Penning in een interview met het Financiële Dagblad. Volgens hem gaat de dagvaarding binnen drie weken de deur uit. De curatoren weten nog niet hoe hoog de schadeclaim zal zijn. Dat hangt af van het uiteindelijke tekort van de bank.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 In het nieuwe systeem krijgen artsen automatisch een melding als ze een medicijn voorschrijven waar ernstige bijwerkingen bij kunnen voorkomen. Ze kunnen dan meteen een melding doen bij LaRep. Bij acties op de Middellandse Zee zijn meer dan 800 migranten gered. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA probeerden de Afrikanen over te steken naar Europa. De boten zouden in problemen zijn geraakt, maar kregen op tijd hulp. Twee marineschepen pikten 400 mensen op in het kanaal van Sicilië. En bij drie andere renningsacties waren de kustwacht en een koopvaardijschip betrokken. Begin deze maand kwamen honderden migranten om het leven... bij een bootongeluk voor de kust van Lampedusa. En dat was voor Italië aanleiding om de grenscontroles te verhogen.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 AZ speelde in Kazachstan met 1-1 gelijk tegen Shaghtar Karagandy. Zowel de Alkmaarders als de Eindhovenaren staan in de pool tweede... en hebben nog alle kans om de volgende ronde te bereiken. Dan nog het weer van het zuidwesten uit regen. Meer wind en het wordt 18, nee, 14 tot 18 graden. Morgen geregeld zon, 16 tot 19 graden. En zondag regen en veel wind. Kunnen automobilisten overal doorrijden? Dennis, mooi. Ja, bijna overal. Op, uh, op één plek na. En die ene plek, uh, dat is op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen Hoogvliet en Spijkenisse staat twee kilometer. Straks de boosheid van Europa en uh, de voorzichtige ergenis... die ze uiten richting de Verenigde Staten. Blijf luisteren.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 Het Lara Rensen. Het melden van bijwerkingen van medicijnen wordt simpeler. De Aanleiding is de commotie rond de Diane 35 pil. Deze vrouw bijvoorbeeld kreeg een longembolie, maar het liep nog goed af. Ik had bloedpropjes in beide longen, waarbij mijn linkerlong aan de onderkant ook echt beschadigd is. Straks spreek ik Agnes Kant van Lare, het instituut waar bijwerkingen van medicijnen worden gemeld. Eerst naar Brussel. Ja, want we hebben een probleem met de Verenigde Staten. Dat zei premier Rutte vannacht. Naar aanleiding van de berichten dat Amerikanen Europese regeringsleiders afluisteren. De relatie met Amerika moet gebaseerd zijn op vertrouwen, vindt Rutte. Het is extra belangrijk omdat we op dit moment samen met Amerika in de hele wereld ook vechten tegen terrorisme. En juist ook... Die strijd tegen terrorisme betekent uh, dat we uh, er ook niet onderuit komen in elkaar... om sterke geheime diensten te hebben die ook in staat zijn om informatie te verzamelen. Uh, maar dan gaat het dus niet om telefoongesprekken van de Duitse kanselier. Dan gaat het inderdaad om informatie die, die direct te maken heeft... met het ophelderen van uh, terroristische uh, netwerken. De voorzitter van de Europese Raad van Rompuy zei... dat het verzamelen van inlichtingen essentieel is in de strijd tegen het terrorisme... Maar een gebrek aan vertrouwen kan volgens hem de samenwerking met de Verenigde Staten verslechteren. The intelligence gathering is a vital element in the fight against terrorism. A lack of trust could prejudice the necessary cooperation in the field of intelligence gathering. Volgens de Duitse bondskanselier Merkel is dat vertrouwen in Amerika geschokt en moet het weer worden opgebouwd. Ieder weet dat we so zoveel gemeinsame afgaven in de wereld hebben dat we ook miteinander voor onze veiligheid verantwoordelijk zijn. Dat het nu eigenlijk om den blik in de toekomst gaat. En daar gaat het niet nur om goede woorden, maar om veranderingen. Het mag niet bij woorden blijven, er moeten echt dingen veranderen, zegt Merkel. De Franse president Hollande noemt het afluisteren onacceptabel. De telefoontaps moeten stoppen en de Amerikanen moeten een verklaring geven. Er is een coup d'arrêt à en il y des à exiger. Hollande en Merkel gaan namens de EU met de Verenigde Staten praten, zodat er regels komen voor de toekomst. Een goede zaak vindt ook premier Rutte. Hoe zij ervoor kunnen zorgen dat uh, de gezamenlijke relaties op het terrein van uh, informatieverzameling. Uh, en laten we zeggen de, de cultuur die daarbij hoort en de manier waarop je daar met elkaar omgaat.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 Oh dus premier Rutte vanuit Brussel. Wij gaan naar correspondent Tijn Sade Die was er namelijk bij in Brussel, Tijn. We horen van alles over het belang van de gezamenlijke relatie... het bondgenootschap, het vertrouwen. Dat wordt geen harde confrontatie volgens mij met de Amerikanen. Nee, je zou eigenlijk kunnen zeggen... Europa en Amerika gaan een beetje in relatietherapie. Uh, maar de gesprekken die ze gaan voeren... die gaan uh, ja, uh, niet ver, uh, dat, we dat weten we nog niet. Maar de gesprekken gaan in ieder geval niet over eventueel vrijhandelsakkoorden, gesprekken daarover opschorten. Geen harde besluiten daarover. Zo ver wil men dus niet gaan. En premier Rutte toonde zich daar ook vannacht opgelucht over. Hij zei, er worden dus geen verdragen opgezegd over wat dan ook. Daar, is de, daar zijn de Verenigde Staten een veel te belangrijke partner voor. Hmm. Ook, ook niet het uitwisselen van bankgegevens, dus het, het SWIFT-programma? Want daar nee, wil het, het Europees parlement wel graag aan. Ja, daar werd u opgeroepen door het Europese parlement deze week nog. Nee, ook daar gaat men niet aan sleutelen. Daar is niet over gesproken. Schulz, de voorzitter van het Europese parlement... sprak de regeringsleiders volgens traditie voor het diner even toe. Hij sprak natuurlijk wel harde woorden. Maar de regeringsleiders willen daar niet aan. Ah. Waarom zo mild eigenlijk? Want dat komt wat vreemd over. Dat is toch een inbreuk op ieders privacy, uh, om ieders privacy ook echt, ook van regeringsleiders, wereldleiders, als telefoons worden afgeluisterd. Ja, zo zaten wij daar met honderden journalisten uh, ook uh, met wat verbazing. Uh, ja. Zeker omdat uh, terwijl de regeringsleiders aan het vergaderen waren, werd uh, gisteravond ook nog eens het laatste nieuws bekend dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten niet alleen het mobieltje van uh, bondskanselier Angela Merkel uh, hebben afgetapt, jarenlang, maar dat er sinds 2006 uh, nog zo'n 35 wereldleiders zouden zijn afgeluisterd. Ja, uh, dus dan is het inderdaad vreemd uh, dat je die terughoudendheid toch aan de tafel uh, ziet bij de regeringsleiders. Uh, maar ja... Um dat heeft natuurlijk heel veel te maken met het feit... dat er veel ongemak toch is over de hele kwestie in Europa. Veel Europese landen hebben individueel... al veel langer bilateraaltjes met Amerika over spionage. En daarnaast vond, en eigenlijk vindt Europa het ook best, uh, best wel makkelijk... dat Amerika spionage wereldwijd voor zijn rekening neemt. Maar ja, nu met alle onthullingen en vooral de publieke verontwaardiging... komt dat dus nu een beetje als een boemerang terug in Europa's gezicht... Maar ja, het verklaart dus allemaal tegelijk waarom nu keiharde verwijten maken aan het adres van de Amerikanen niet echt op hun plaats zijn. Oké. Okay. Wordt uh, deze donkere wolk nog verdreven door de andere donkere wolk boven de Europese top, namelijk uh, het verhaal over migratie, immigratie en uh, de, het drama van Lampedusa? Ja, daar, daar gaan ze dan vandaag over praten. Daar kunnen ze natuurlijk uh, niet omheen. Nou, uh, je kent de situatie. Vooral Italië uh, wil er veel stampij over maken. Uh, vandaag dus, tijdens deze top, uh, dag 2. Italië kan het probleem niet meer aan. Lampedusa-drama begin deze maand. Uh, ook Bulgarije kampt met een enorme instroom van uh, vooral Syrische vluchtelingen. Nou, regeringsleiders van, uh, van vooral Zuid-Europese landen... waar de problemen acuut groot zijn, die willen daar nu op deze top over praten. Die willen van Noord-Europese landen, zoals Nederland, meer hulp, meer solidariteit om dit probleem aan te pakken. Maar ja, Rutte en andere regeringsleiders uit Noord-Europa, die hebben eigenlijk helemaal geen zin in die discussie. Die zeggen, landen als Italië, jullie moeten gewoon in eigen land orde op zaken stellen. Maar ja, ik denk toch, uh, dat lijkt mij toch wel logisch... dat zometeen als ze weer om de tafel gaan zitten... dat vooral Italië toch echt uh, ja, meer, uh, meer lawaai zal maken... en om meer solidariteit zal vragen. We hebben benieuwd. Stijn hou ons op de hoogte vanuit Brussel. Dank je wel voor nu. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Zorgverleners doen nauwelijks melding van ernstige bijwerkingen van medicijnen. Ondanks een wet uit 2007 die hen daartoe verplicht. En dat is toch zorgelijk, vindt patiëntenorganisatie NCPF. Want met die kennis kunnen mogelijk nieuwe slachtoffers worden voorkomen. Alle 27 dodelijke slachtoffers van de Diane 35-pil kwamen bijvoorbeeld pas aan het licht na media-aandacht. Terwijl de pil al 25 jaar op de markt was. En Vrijwel alle meldingen kwamen van nabestaanden, niet van professionals, niet van artsen. staat vandaag in een publicatie in Medisch Contact. Ik praat erover met Agnes Kant van Lareb. Het instituut waar bijwerkingen van medicijnen gemeld moeten worden. Mevrouw Kant, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is schokkend eigenlijk hè, dat dat niet gebeurt. Nou, het gebeurt wel. Artsen melden wel veel. Ook vanuit ziekenhuizen eh, wordt veel gemeld. Het is alleen niet genoeg. Uh, en dat, ja, Dit geeft deze... Uh, deze Diana-kwestie uh, wel heel erg duidelijk aan... dat uh, er niet gemeld is uh, als het gaat om deze, deze, deze ernstige bijwerking van trombose... en inderdaad soms ook een, uh, een overlijden. En ik, de, ik denk dat de verklaring daarvoor is dat, um, dat artsen in Nederland gedacht hebben... ja, maar dat weten we al. We weten al dat deze pillen dit verhoogde risico geven op trombose. Dus ja, dat hoef ik niet aan, aan Laren te vertellen, het bijwekingscentrum... want die weten dat al... Ja. Dat is ook zo dat we dat risico al kennen, maar desalniettemin weten wij niet hoe die risico's, dat zijn getallen, hoe die in de werkelijkheid bij patiënten uitpakken. En dat ja. willen wij graag weten. En nou ja, uh, het is natuurlijk heel erg iedereen die het overkomen is, en uh, het, zal, het zal je dochter of je kind maar wezen. Uh, ik ben wel heel blij voor de, met de aandacht, omdat we nou aandacht kunnen vestigen... op dat er vooral beter gemeld moet worden. Ja, maar wacht even, want in 2007 is er een wet gekomen... die ja. zorgverleners verplicht ernstige bijwerkingen te gaan melden bij Lareb. Uw voorganger heeft in 2008 de noodklok geluid... over het lage aantal meldingen door zorgverleners. En sindsdien, weten wij, is er uh, aantal meldingen niet substantieel toegenomen. Dat, dat is toch schokkend? Onder huisartsen is het ongeveer gelijk gebleven, uh, zo'n 800 per jaar... Vanuit de ziekenhuizen is het wel verdubbeld, maar goed, dat zijn er dan nog 1600 per jaar. Maar hoe verklaart u Begeleken dat verschil het, dan, mevrouw Kant, tussen huisartsen en ziekenhuizen? Waarom nou, het ziekenhuizen is het aantal verdubbeld uh, bij ziekenhuizen? We zien natuurlijk veel meer ernstige meldingen, want als het echt ernstig is, wordt iemand in een ziekenhuis opgenomen. Dus die zien nog meer, dus daar, dat, dat verklaart dat. Maar laten we voorop stellen, het moet, het moet gewoon echt veel en veel beter. En nee. ik ben ook heel blij dat wij sinds, uh, sinds begin dit jaar met de artsen om de tafel zitten, om alles te bedenken wat we kunnen bedenken om het... Uh, om het melden te verbeteren. Ja, ja. ja, En denkt u dan dat nu huisartsen wel meer gaan melden? Ja, ik ben ervan overtuigd. We zijn echt, uh, echt bezig met het bedenken hoe we dat dan kunnen aanpakken. Uh -huh. um, uh, ik, de, ik denk dat er twee kanten zijn. Het bewustzijn moet omhoog. Uh, het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen moet normaal medisch handelen worden. We zijn ook bezig om in alle geneeskundeopleidingen te komen. Dat het aandacht krijgt op dat, op, op dat moment. Dus dan al begint dan u al heel vroeg. Heel vroeg uh, beginnen ja. en dan in de nascholing er ook aandacht aan geven. Dus het bewustzijn uh, hiervan verhogen. Ja, en, en elke kans die u mij geeft om dit te vertellen helpt <lacht> dat ook echt bij, kan ik u zeggen. Ja. Uh, dus dat, en de andere kant van het verhaal, dat is meer onze kant van het verhaal bij, uh, bij ons LAREP. Uh, we willen de drempel ook te verlagen om te melden. We, we gaan nadenken over een app, uh, we gaan nadenken over hoe we toch beter in de automatiseringssystemen okay. van de artsen kunnen. Zodat dat is wij echt de technische kant. Uh... Ja, precies. Maar dat, dat techniek kan natuurlijk wel heel erg helpen, omdat je misschien op een vrij simpele manier als je in een medisch dossier iets stekt van ik zie een bijwerking, uh -huh. dat dan de computer gaat denken voor jou, hoe moet je dan een meldformulier invullen en dat dat meer op geautomatiseerde manier als ze daar ook uh, op gewezen worden. Ja, dus weet je, want dan denk ik even met u mee, dan heeft een huisarts een patiënt uh, in de wachtkamer, die komt binnen en vertelt over bijwerkingen ja. van een bepaald medicijn en die huisarts die zou dan gealarmeerd moeten zijn ja. en iets in moeten tikken in de computer en dan ja. heeft u een nieuw systeem daarvoor. Nou, dat hebben we nog niet, maar daar zijn we wel volop mee bezig om dat te ontwikkelen. Okay. De huisarts we hebben al wel zo'n soort systeem en daar zouden wij vrij makkelijk met bijwerkingen waarschijnlijk in opgenomen kunnen worden. Dus ik denk dat dat echt een enorme verbetering is, zodat je ja, de huisartsen meer helpt om alert te zijn op uh, ook het kunnen optreden van bijwerkingen en ook het vragen ernaar. Goed. Agnes Kant van Narep instituut voor uh, waar bijwerkingen van medicijnen gemeld moeten worden. Mevrouw Kant, dank u wel. Graag gedaan. Door naar Dennis Mooi. Er staat één file, Lara. In Brabant is er een vrachtwagen stilgevallen op de A59... vanuit Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Terheide en het knooppunt Zonzeel staat twee kilometer. En is de rechter ook dicht. Dank je wel. En Mayno Remmers, die had vanochtend vroeg... een schaatsliefhebster bij zich. En dat was toch prachtig, Mayno Remmers. Is er nog steeds bij? Ja, fantastisch. Wacht even, hoor. Ik, ik, ik word een beetje... Er komt... Chatje komt aanlopen met een enorme stapel papieren. Ja, dit zijn de bestelformulieren. De, onze leden kunnen zich opgeven voor wedstrijden. En die bestelformulieren zijn we allemaal binnen. En die ben ik bezig om te verwerken. Ja, we zijn bij de Nederlandse Schaatssupportersvereniging. Die zit in Mildam. Als je hard roept, horen ze je in Heerenveen en Tialef. En Anne die fotografeert voor het blad de skate-off. Prachtige titel. Ja, ja, Eigenlijk zou het skate-on moeten zijn, maar ja, eigenlijk wel, dat ja. zou positiever zijn aan skate-off. de koorts begint al een beetje op te komen inderdaad, Lara. Want ja, vanmiddag start het allemaal in half ja. in het grote paleis met 500 meter heren. Het hele weekend gaan jullie erheen, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Zeg, maar wat we ons in het vorige blokje afvroegen... en we hebben hier de dus stapel met formulieren liggen. Ja. De belangstelling is groot. Ja. Maar is, is dit ook allemaal 50 plus... Uh, ja, het is een beetje omroepmax dit. Ja. Ja, want daar hadden wij het over. Waar blijven de jongeren? Ja, de jongeren die beleven schaatsen toch op een andere manier. Die, uh, die gaan er een klein blokje naartoe. Eén, één dag uh, een bepaalde wedstrijd. Die, die zijn ze niet uit. zo gek als jullie om na drie dagen in dat tiel af te hangen. Nee, en het is nu gelukkig weer drie dagen. Maar we hebben ook wel eens vier dagen gehad. En dan sta je echt te kijken van, wat doen we hier allemaal? Ja. Kijk even naar het bestelformulier... voor de voorverkoop van al die toegangskaarten... voor al die wedstrijden voor het komend seizoen. Ja, Dan zie ik toch prijzen. Hier bijvoorbeeld uh, prijzen 125 euro. Uh, dan zie ik hier uh, 105 euro. Dat, je moet er wel wat voor over hebben als fan. Ja, je moet er zeker wat voor over hebben. Maar jullie reizen ook naar Hamar? En naar... Ja, ja, we reizen ja, bijna de hele wereld rond. Dus dat is best wel een kostbare zaak ook. En uh, ja... Dat Want als ik hier kijk naar het, het, ik hier de lijst voor me van het komende ja. seizoen... dan zie ik Hamer, Nageno, WK Sprint. Natuurlijk Sochi. Gaat ja. u er ook heen? Nou, daar moeten we nog beslissingen nemen... Het moet, een beetje Het, rustiger worden. Het moet een beetje rustiger worden tussen Poetin en, ja. uh, en Rutte. Want anders gaan we niet. Ja. Maar als ik dan zie hier, uh, Salt Lake City, de World Cup. Op uh, uh, nou ja, Heerenveen natuurlijk ook nog. Maar Insel, 7 maart nog. Ja, daar gaan we zeker heen. Dan moet je een goed gevulde portemonnee hebben. Ja. Die hebben jongeren misschien niet. Nee, dat klopt. Daar lopen wij ook tegenaan met onze kinderen. Ja, die, die dat, uh, ware studenten, ja, die, die kunnen dat niet allemaal betalen. Wat zou de schaatsport kunnen doen om het aantrekkelijker te maken... voor een jonger publiek, ook in Thiehalf? Ja, dat, dat, dat vinden wij ook een hele moeilijke vraag. Want daar zitten wij als vereniging ook mee. Hoe, hoe krijgen we meer leden? Hoe krijgen we jongere leden? Ja. En dat, dat, ja... Het ijs vergrijst. Ja, een weet je wel. Want als je naar een basketbalwedstrijd tegenwoordig gaat... en er wordt prachtig gescoord, dan staat er een dj in het publiek... en die draait muziek, tunesjes en ja, toestanden. Bot, ja. Of moeten we daar niet naartoe in die half? We moeten het al... we toch bij de Dwelorkest houden? Of is de Dwelorkest misschien toch, hoe leuk ook, voorbij? Nou, dat komt misschien ook wel eens wat moderner, Maar we beginnen al een beetje met uh, jingles te draaien... tussen uh, starts in en dergelijke. Dus we vullen het al een klein beetje op... Maar de echte slag hebben we niet gemaakt... om de jeugd aan ons te binden en binnen te krijgen. Ik denk dat uh, we daar ook andere faciliteiten voor moeten creëren. Dat ja. je, nou, noem eens wat. Nou, dat je, vooral financieel. Dat je makkelijker daar uh, uh, uh, naartoe kunt. Met een, desna, met een studentenkaart of, uh, ja. of iets dergelijks. Ja. Goed, nou, wij gaan richting 10.30. Uh, Jullie gaan er vanmiddag pas heen, hè? Ja, hoor. Ja. wordt een dolle boel natuurlijk alleen koffie meenemen. Ja, ja. ja. ja. ja, ja, ja. <laughs> Ja, u heeft dat goed gezien, dat wij alleen koffie mee. Ja, ja, ja, ja, Ja, u, u, u, u, u ja, ja zo gaat ja, dat. Ja, ja. Wij het schaatsen. Lekker aan de koffie. U kunt trouwens um, veel over schaatsen lezen. Moet u even naar nws.nl, dan naar de sport, dan het kopje schaatsen. En dan raad ik u aan om schaatsseizoen barst los bij NOS te gaan lezen.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 O, Zena was dat van Toto. Het is vier minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Meer dan 1500 militairen zijn op dit moment in een grote operatie verwikkeld... tegen moslim-extremisten in Mali. Het Franse leger werkt samen met Malinese en VN-troepen. De operatie komt na een opleving van het geweld in Mali... waar de Nederlandse regering mogelijk ook militairen naartoe wil sturen. Correspondent Frank Renoud in Parijs. Frank, om wat voor operatie gaat het? Nou, de Fransen maken eigenlijk heel erg weinig details naar, uh, bekend, naar buiten gebracht. Dus we zijn een beetje bang dat er te veel blijkbaar uh, bekend wordt over die operatie. We weten alleen dat het de eerste keer is dat die Franse militairen... samen met het Malinese leger en samen met VN Blauwhelmen grootschalig in actie komt. Want dat wordt wel gezegd, grootschalige actie in het noorden en het oosten van Mali. En daaraan nemen inderdaad zo'n 1500 militairen deel... onder die enkele honderden Franse militairen. Het officiële doel volgens de Franse legerleiding is... de druk opvoeren op terreurorganisaties daar om te voorkomen dat die in actie zullen komen. Okay. En waarom wordt dan nu voor deze operatie gekozen? Nou, Mali wordt al uh, weken nu getroffen door aanslagen. Afgelopen woensdag was het nog raakt Toen was er een islamitische terreurbeweging die een zelfmoordaanslag uitvoerde in het noorden van Mali. Daarbij vielen twee doden. En diezelfde organisatie voerde vorige maand ook al zo'n aanslag uit, maar dan in centraal Mali. En twee weken geleden voerde een andere islamitische terreurorganisatie raketaanvallen uit op Goa in uh, Oost-Mali. Volgens kenners wijst dat er allemaal op dat die moslim-extremisten in Mali zich aan het hergroeperen zijn. Of om delen van het land te veroveren... Of om voor chaos in Mali te zorgen met het oog op de parlementsverkiezingen volgende maand. Nou, op deze manier blijf je toch bezig Frank. Want begin dit jaar werden heel wat jihadisten in het gebied verdreven door Franse militairen. Maar die zijn kennelijk niet uitgeschakeld. Ja, het Franse leger greep toen in hè, op verzoek van de regering van Mali... ...omdat die moslimrebellen op het punt stonden de hoofdstad Bamako binnen te trekken. En inderdaad, ja, er zijn nog steeds jihadisten over... ...want een heel groot deel daarvan die toen verdreven werd... ...is naar buurlanden gevlucht, zoals Libië, Marokko en Tunesië. Daar is het nu ook onrustig. En nu zijn die groepen zich aan het hergroeperen... ...dus met die recente aanslagen als het laatste bewijs daarvan. De Nederlandse vertegenwoordiger van Mali, Bert Koenders... ...die zei pas ook nog heel erg te bezorgd te zijn... ...omdat de veiligheid in Mali zeer fragiel is, zei hij Oké, okay. dankjewel Frank Renaud. Nou, de VN-missie in Mali staat... dat weet u waarschijnlijk onder leiding van oud-minister Koenders. En het Nederlandse kabinet overweegt een bijdrage van zo'n 400 mensen. Ondernemer, bent u toe aan nieuwe bedrijfssoftware... maar houdt de investering u tegen? Huur dan AccountView-software van Visma. Snel starten tegen lage kosten. Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Visma.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 Radio 1. Het is half acht, we gaan naar uh, Jan van der Putten voor het NOS-journaal. In Freiburg in Duitsland is vanochtend een man gearresteerd... die vermoedelijk de hele nacht twaalf mensen gegijzeld hield in een snackbar. En het is nog onduidelijk of met die arrestatie ook de gijzeling is beëindigd. Die gearresteerde man uh, is de eigenaar van die snackbar in Freiburg. Duitsland en Frankrijk gaan Washington om opheldering vragen over afluisterpraktijken. Duitse, Franse en Amerikaanse geheime diensten moeten voor het eind van het jaar afspraken maken over samenwerking. De Duitse bondskanselier Merkel zei vannacht op de EU-top in Brussel dat andere landen zich bij dat overleg kunnen aansluiten. De curatoren van de failliete DSB-bank willen een schadeclaim indienen tegen de Nederlandse bank. Die had toezicht moeten houden op de bank van Dirk Scheringa, maar dat is onvoldoende gebeurd. Dat zegt DSB-curator Schimmel Penning in een interview met het Financiële Dagblad.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 En dat zijn de hoofdpunten. Voor het weer gaan we naar weerplaza.nl. Naar Michiel Severin. Michiel, god, het weer van de afgelopen dagen. Je zou toch wensen dat dat zo blijft. Maar dat is niet zo. Hè? Ja, nee, dat is niet zo. Vooral gisteren natuurlijk. Dat was een, een schitterende dag. Maar morgen ziet er op zich ook goed uit. Ik zeg dan wel met nadruk ziet, want er waait morgen wel een hele stevige wind. Windkracht 3 tot 6, maar die gaat wel samen met een flinke zonnige periode. We hebben het dus over de zaterdag, over het weekend uh, en amper een bui morgen. Temperaturen ook prima, 16 tot 19 graden dus. Dat zou morgen zomaar eens weer een hele lekkere dag kunnen zijn op ja, dat ene minpuntje na van de wind. Want uh, die waait heel stevig van de kustprovincies. Zou morgen ook zomaar eens de laatste warme dag kunnen zijn voor een aantal maanden, Lara. Dus oh, echt een nee. dag om toch nog even vast te pakken. Oké, okay, nou dan gaan we vandaag allemaal naar buiten. En morgen, dankjewel. Huh. Maar nog niet op de weg, toch Dennis Mooi? Ja, ik heb ook maar één minpuntje. Ja, Heel en dat goed is, van jou. <laughs> dat is één <dat> <laughs> file op de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Ter Heide en het knooppunt Zonzeel, twee kilometer. Dat staat een kapotte vrachtwagen. Daarom zijn de rechter zo dicht. Dankjewel.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half acht. De Pakistanse regering heeft jarenlang zijn goedkeuring gegeven... aan Amerikaanse drone-aanvallen. Dat blijkt volgens de Amerikaanse krant The Washington Post... uit geheime CIA-documenten. Pakistan heeft officieel juist altijd fel tegen de drone-aanvallen geprotesteerd. De onthulling komt op het moment dat de Pakistanse premier Sharif... op bezoek is bij president Obama om te pleiten voor een einde... aan de geheime drone-oorlog. Genoeg om over te praten met correspondent Lucas Waagmeester in New Delhi. Uh, want Lucas, Pakistan protesteert tegen drone aan de ene kant... maar blijkt ze zelf ook aan te moedigen. Leg eens uit, hoe zit dat? Ja, dit, dit lijkt wel weer heel erg op een, een echt een klassieke Pakistanse double game. Hè. Het ene zeggen en het andere doen. Uh, jarenlang zijn er briefings geweest, blijkt nu... waarin de Pakistanen uitvoerig op de hoogte werden gebracht... van uh, die drone en waarin de Pakistanse regering... De CIA zelfs hielp met het vinden van potentiële doelwitten voor die aanvallen. Tegelijk was diezelfde regering publiekelijk altijd woest over die drones... ...raketten hè, die neerkomen in de dorpen op Pakistaans Pakistanse uh, pa uh, grondgebied. En er was een enorme boosheid over de grote hoeveelheid burgerslachtoffers... ...over de schending van Pakistan's soevereiniteit. Dus de Pakistanse regering die huilt al jaren mee met de bevolking... ...en met de boosheid over die drones, maar hielp tegelijk achter de schermen de CIA juist uh, met het uitvoeren van dat droneprogramma. programma En analisten die wisten dat natuurlijk al eigenlijk al lang. Hè, uh, maar voor het eerst wordt dat dubbel dat dubbele spel dat de Pakistanse regering speelt... ook heel uh, gedetailleerd aangetoond nu in documenten uh, van de CIA. Ja, en, en de Amerikaanse krant Washington Post uh, schrijft daarover... precies op het moment dat de Pakistanse premier bij Obama op bezoek is. Dat kan toch haast geen toeval zijn, denk ik dan? Nee. Nee, dat is ook denk ik geen toeval. Hè? Premier Sheriff is inderdaad in Washington om daar nogmaals te eisen dat het uh, droneprogramma stopt. Uh, en deze onthulling die lijkt wel een beetje bedoeld om dat pleidooi wat te verzwakken hè? om te zeggen, ja, uh, jullie deden al die tijd gewoon mee, waar zeur je eigenlijk over? Uh, maar de Amerikanen die staan wel bezig onder druk natuurlijk hè, met dat droneprogramma. De realiteit is gewoon dat premier Sharif de verkiezingen heeft gewonnen. Uh, ...op de belofte dat hij Amerika echt zou dwingen om met die drones te stoppen. En uh, ja, willen de Amerikanen hem een beetje gezag geven... Willen, uh, ...willen ze Pakistan weer een beetje bestuurbaar maken... ...daar zijn ze natuurlijk zelf ook zeer bij gebaat. Ja, dan zullen ze toch een keer moeten buigen en Pakistan uh, ze zin moeten geven, denk ik. Want tegelijk zegt ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International hè, deze week... We hebben daar ook over bericht eh, dat er ongewapende burgers omkomen door die drones... en dat Amerika oorlogsmisdaden begaat met dat programma. Dus de druk neemt echt wel toe. En de vraag begint zo langzamerhand te worden. Eh, dat zie je ook wel aan dit bezoek nu van sheriff aan Washington. De vraag begint zo langzamerhand te worden... hoe lang Amerika dat programma eh, nog, eh, ja, nog eh, weet te rekken. Ja, weet te rekken. En aan de andere kant eh, is het natuurlijk een van hun belangrijkste wapens... Eh, in de oorlog tegen terroristen. Denk je dat ze van plan zijn te stoppen om... Met die drones te beschieten. Ja, nou ja dat, kijk, wat interessant is in een verklaring van premier Sharif en president Obama gisteravond in de Over Office, eh, nadat ze elkaar ontmoet hadden, daar valt dat hele woord drones, dat valt niet eens. Hè, uh, terwijl iedereen natuurlijk weet dat het absoluut het belangrijkste thema op de agenda is op dit moment. Dus we weten heel weinig natuurlijk van uh, wat er officieel allemaal over wordt uh, bekokstoofd en wat er officieel over wordt gedacht in Washington. Uh, maar wat wel interessant is, volgens uh, leden van de Pakistanse delegatie uh, uh, uh, is er wel degelijk een belofte gedaan de afgelopen nacht. Hè? Dat uh, overheerst uiteraard vanochtend ook in de kranten in Pakistan. Obama zou hebben gezegd dat er nog een paar hoge terroristenleiders rondlopen die nog geëlimineerd moeten worden. Maar dat die klus binnen enkele maanden geklaard zou moeten zijn. Ik denk mm. eerlijk gezegd dat er nog wel meer dan een paar hoge terroristenleiders in Pakistan's uh, tribale gebieden rondlopen. Maar het tekent natuurlijk wel een beetje de sfeer op dit moment. De tijd raakt op, de rek is eruit. Heel langzaam beweegt Amerika zich toch richting de uitgang... richting een einde aan dat zeer controversiële programma... met die drones in Pakistan. Lucas Waagmeester vanuit nieuw Delhi. Lucas, dank je wel. Dit is het NOS Radio 1 Journal. 10 minuten over half acht. Het is tijd voor de sport. Tijd voor Filip Koken. Filip, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Twee Nederlandse ploegen in actie gisteren in de Europa League. Laten we maar beginnen met PSV. Uh, begrepen van uh, een van onze verslaggevers dat dat nou niet echt een wedstrijd was om uh, vrolijk van te worden. Uh, hoe heb jij dat ervaren, Filip? Nou, ik <laughs> voel het vooral het, het verschil met de Champions League. Hè? Dat is toch uh, ja zo enorm Dan ben je dat twee weken lang of twee dagen lang ben je helemaal verguld met alle ja. mooie acties en mooie doelpunten... en voetbal op hoog niveau en dan kijk je hier naar, ja. Het was 0-0 bij Dynamo Zagreb. Uh, daar kwam PSV overigens nog heel goed mee weg. Want PSV creëerde nauwelijks kansen. Maar ja, voor mensen die uh, die, die hele wedstrijd hebben uitgezeten... in, in die desolate sfeer... Want dat was best knap eigenlijk om hem uit te zitten. Ja, die verdienen een, een, een schouderklopje. Ja, er zijn mensen die voor minder een lintje hebben gekregen. Dat is, dat is echt heel erg knap. En, uh, maar goed, qua resultaat is het niet eens zo onaardig om daar 0-0 te spelen. Maar wat een verschrikkelijke wedstrijd was dat. Oké, okay. nou, goed. Het is in ieder geval een goede uitgangspositie voor, uh, voor PSV. Laten we het daar dan maar op houden. En AZ speelde 1-1 gelijk in Kazachstan. Hoe was die wedstrijd? Ja, in iets mindere mate een beetje hetzelfde. Uh, AZ uh, had één kans in de eerste helft en die benutten ze meteen. En, uh, en twee kansen in de, in de tweede helft... En, Mochten zich ook zeer gelukkig prijzen met 1-1 tegen Shakhtar Karagandi, een mijnwerkersclub uit Kazachstan. Dat is die club overigens, voor, de, voor het geval u het zich afvraagt... die voor een wedstrijd traditioneel altijd een schaapslacht. slacht. En voor de schapen zou het inderdaad wel beter zijn... als die club niet doorgaat uh, <lacht> na de winter. Maar ja, ook, ook dat was, uh, was geen beste wedstrijd. Maar ook hier kunnen we zeggen... ja, dat is een, een goed resultaat voor AZ. Want daarmee behouden ze alle kansen op, uh, op overwintering in de Europa League. Nou, dat is eigenlijk wel positief nieuws. Dan, uh, we, eigenlijk wel, eigenlijk wel, ja. Uh, niet zo positief is het gedoe binnen het Nederlandse zwemmen. Uh, Renault Micromo. Jojo wil niet meer samenwerken met de bondscoach Marcel Wouda. Dat lijkt dan weer veel te maken te hebben met het vertrek van Jacco Varen eh, vorige week, de technisch directeur. Kan jij uitleggen wat het verband zou kunnen zijn? Ja, vrijwel iedereen is uh, heel langdurig geïnterviewd gisteren in deze. Als je een beetje je ogen dicht doet en alleen luistert naar de stem van Crombie Jojo. en niet kijkt naar haar gezicht. dan hoor je eigenlijk iemand die in de rouw is. En uh, iemand die in de rouw is na een, uh, het, het is een beetje hetzelfde als, als na een scheiding of na een overlijden. Uh, en in feite is het natuurlijk ook een scheiding... een scheiding van Jacco Verharen. Niet voor niets, zei ze, het spookte even door haar hoofd... om mee te gaan naar Australië. Nou, nee. dat is toch te omslachtig. En Jacco Verharen gaat daar naartoe als technisch directeur... en niet als trainer, dus daar heeft ze niet zoveel mee. Maar ja, als je dan zo'n zo periode van rouw hebt... als het rouw op je dak valt, dan ga je je ook afvragen... moet ik het niet radicaal anders doen... En dat heeft ze natuurlijk gedacht. Ik ben wel bang dat het een beetje een, een, een vliegwiel-effect gaat krijgen in die hele zwemwereld. Want iedereen die je hoort, die staat er anders in. En Jacques Haren was wel degene die iedereen op zijn plek hield... die met een draadje had naar iedereen. Mm. Dus iedereen, alle zwemmers en zwemsters... zullen zich nu een beetje gaan afvragen van... moet ik wel gaan, verder gaan met Marcel Wouda? Het lijkt me niet makkelijk. Wouda is niet, uh, is niet zo te benijden. Nee, nee, precies. Nou, ik ga het daar nog over hebben met de directeur van de zwembond trouwens... later vanochtend. Um, Hé, hey, en we gaan weer schaatsen. Buiten is het 18 graden? Ja, het gaat weer beginnen. Fijn, hè? <laughs> ja. Ja, half vier vanmiddag, het Nederlands kampioenschap. Eerst met de 500 meter, mannen en vrouwen. Ja, vanaf dat elk weekend voor de buis. He. Niemand hoeft zich meer te vervelen tot en met Sochi. Het blijft één grote kwalificatieperiode. En dan kijken we of we medailles gaan halen. En daar gaan wij heel veel over praten, Filip. Dankjewel. Ja. En dat doen we ook vanochtend met Maino Remmers. Mino. iedereen is zo ontzettend enthousiast dat het gaat beginnen. He. Je hoort het ook bij Filip. Ja, nou, Anne Cinema, die is net naar de zolder gegaan. Op last van de verslaggever komt de verhuisdoos tevoorschijn... en dat begint de koorts vanzelf. <truimert> Een, ja, dat is wat is dit allemaal, zeg? Een doos met mutsen, onze kanjes gaan voor goud. Wat hebt u nou vast? Ja, ik heb een shirt, een rood-wit-blauw met oranje shirt. Met de Friese vlag er en, ja, zelf opgenaard. Ja, dat op hebben er, ja, dat heb Hij is eigenlijk... een beetje vergeeld, zie je. Ja, ja, ja, dat is... Uh, maar ja, dat komt door de jaren heen. Er komt maar... ook een lucht uit die doos, zeg. <lacht> nou, hè? <lacht> Het ruikt heel muf hier, hoor. Ja. Mutsen, jassen, uh, oranje... U hebt een oranje-fluoriserende jas... waar de gemiddelde parkeerwachter je op zou zijn. Nou, hè? Dat het allemaal mee als u... Nou, dat, dat hebben we gedragen op een aantal toernooien. En dan we doet pijn aan je ogen, dit. In de veronderstelling dat we dan in beeld zouden komen op tv. Maar ja, er bleken dertien uh, vliegtuigen vol mensen in oranje gekleed. Uh, ja, het viel niet echt op. Dus we vielen helemaal niet op, nee. nee de Nederlandse Schaatssupportersvereniging, de NSSV bestaat 20 jaar, 500 leden. Uh, ja, maar dit, dit, dit roept bij mij meer carnaval op, dit. Ja, maar dit geeft ook een beetje een vertekend beeld hoor. Ja? Wij, ja, wij zijn... Je bent zo gek niet. Nee, nee, nee. Maar uh, ja, zo nu en dan, uh, vooral voor onze jeugd ook, hebben we dit meegenomen. En dit, dit hebben we zelf veel gedragen, speciaal voor een touch eraan. Om, uh... Bij jullie begint die ja. koorts nu? Ja. Het bloed begint te kriebelen. Oh, dat zeker. En deze komende drie dagen, dat gaat heel wat betekenen in, in, in, in, voor schaatsen in het Nederland. Ja. Wie gaan er naar de World Cups? En dan krijgen we nog het Olympisch kwalificatietoernooi tussen Kerst en oud en nieuw. Ja, en over Rusland moet u nog even nadenken. Dat begrijp ja. ik. Nou, mogen we hem nog één keer horen? Dan gaat de verslaggever weg, hoor. keer ja. hier Heerlijk, daar nou, bij Maino Remmers. Dankjewel. Uh, en straks meer schaatsen, uiteraard bij mij. Dennis, mooi. Hoe is het op de weg? Uh, nou, er staat maar één file, dus het, het valt reuze mee. Op de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee staat tussen Maden en het knopen Zonzeel drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. En daarom is daar de rechterraad zo dicht. Het massagraf dat eerder deze maand in het noorden van Bosnië-Herzegovina werd ontdekt, is mogelijk het grootste dat daar ooit is gevonden. Tot nu toe zijn 268 lichamen geborgen. En dat aantal zal waarschijnlijk nog behoorlijk oplopen. Correspondent Joos van Egmond, um, om wat voor slachtoffers gaat het? Uh, dit zijn waarschijnlijk um, Bosnische moslims en Kroaten... die het slachtoffer werden in 1992 van de zogenoemde crisisstaf. Dat is een groep van Servische nationalisten... die de macht greep in deze regio toen de Bosnische burgeroorlog begon. En zij veranderden het aanzien van de regio in een paar maanden... Volledig. Het werd een van de meest beruchte etnische zuiveringen, zoals ze werden genoemd. Duizenden niet-Serviërs werden opgepakt en opgesloten in mijnbouwwerken. En daar waren de omstandigheden gruwelijk. Veel mensen kwamen om van verzwakking. Anderen werden ook zomaar meegenomen en nooit teruggezien. En het vermoeden is dus dat deze mensen in dit massagraf terechtgekomen zijn. En waarom kan het aantal slachtoffers nog, nog zo oplopen? Je moet je voorstellen, dit is een... Um, een kuil in een oude, oude mijn van 10 meter diep. En ja, daar kun je niet zomaar met een bulldozer in gaan graven. Dat gebeurt eerder met, met handschepjes. Heel voorzichtig. Dit zijn natuurlijk lichamen waar je respect voor wilt tonen. En bovendien zijn ze ook bewijsmateriaal mm -hmm. van, van deze uh, uh, moordpartij die heeft plaatsgevonden. Dus dat moet echt... Stukje bij beetje moet het worden afgegraven. Ieder lichaam dat dus wordt gevonden, wordt direct geïdentificeerd. Daar gaat, of, sorry, niet geïdentificeerd, maar direct gemerkt. Dat wordt naar boven getakeld. En zo moet je stukje bij beetje werken. Dat duurt nu al sinds augustus. En dat kan, in de ervaring met andere grote graven, dat kan zeker nog maanden duren. voordat dit echt volledig geruimd is. Ja, en vinden ze dan, denk je, uiteindelijk alle stoffelijke overschotten? Want er zijn berichten dat het graf eerder al deels geruimd is. hè? Ja, ja, dat is um, bijna gebruikelijk. Dat, dat zie je heel vaak bij, bij andere graven ook. Wat er gebeurde, na de oorlog vooral, um, daders waren bang voor ontdekking. En zijn dus delen van die graven af gaan graven en vervolgens op andere locaties ondergebracht. Op die manier zijn ook stoffelijke overschotten uit elkaar geraakt... Dus één slachtoffer zou meerdere graven gevonden kunnen worden. Ja. Dat maakt het juist ook zo belangrijk om heel voorzichtig af te graven en echt één voor één die delen te vinden om te kijken wie dat zijn geweest. Dat is een enorm tijdrovende klus en vandaar ook dat nu nog met geen mogelijkheid gezegd kan worden hoeveel mensen hier liggen. Ja. Eerst moeten die stoffelijke overschotten vergeleken worden met wat er al bekend is. Ja, en ook onduidelijk natuurlijk hoe lang dat gaat duren. Correspondent Joost van Egmond, dankjewel. You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 flame, don't let your heart Bird and Sons met uh, Hopeless Wanderer. Het NOS-radio en journaal Media Overzicht. De is bij me. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Een uh, blik in de kranten, zo maar zeggen. Persbureau Reuters schrijft over de oud-chef van de geheime diensten, de CIA en NSA. Michael Hayden. Die dacht anoniem te blijven. toen hij gisteren vanuit de trein telefonische interviews aan journalisten gaf. Maar een medepassagier herkende hem en begon meteen te twitteren. Ja, voormalig nse baas Heden zit achter mij te babbelen... als voormalig senior overheidsfunctionaris, twitterde Tom Matzi. Interviews gingen volgens de luistervink duidelijk over de NSE die bondgenoten bespioneert. De befaamde interieurstylist Erik Kuster is opgepakt... door de Nationale Recherche, dat meldt de Telegraaf. Hij zou hebben gerommeld met facturen... bij het inrichten van het luxe penthouse van Danny K. Die door justitie wordt beschouwd... als een van de kopstukken van de Amsterdamse onderwereld. Kuster, die onder meer de villa's inrichtte van bekende Nederlanders... als Ruud Gullit, Wesley en Jolante. Linda de Mol... werd volgens de krant maandag opgepakt. In de zat hij nog in het televisieprogramma Koffietijd... om over interieur te praten. Stof is heerlijk. Stof geeft warmte, geeft ook contrast. Ik hou van linnen, ik hou van fluweel, ik hou van satijn. Ja, dat zijn mooie materialen waarmee een interieur heel warm en ook sexy maakt. Ja, eventjes nog. Ken jij hem of niet? Ik Kuster. heb hem nooit van hem gehoord. Om even een beeld te geven. Nee. Zwarte tak. ja. Uh, kussentjes, zwart, grote bank, uh, en dan allemaal hetzelfde, overal. Dat is wat uh, Erik Kuster okay. doet. Nou, dat is wel echt een stijl, hè? Ja, zeker. St st stijlist. Nou. <laughs> Stylist. Ander nieuws dan. Trouw bijvoorbeeld. Die krant komt met een aantal tips... die voor de gewone burger de kans op NRC-pottenkijkers moet verkleinen. Versleutel, zegt de krant, zover mogelijk. Alles wat je op internet doet met een Tor-browser... waarmee je anoniem op het internet kan surfen... En met de PGP ook nog nooit verhoord. Om je mail te controleren. Maar goed. Uh, denk ook Google, Facebook, WhatsApp. Weten en onthouden alles wat je doet. En bij het telefoneren. Doe net als in de film. Koop onder een valse naam een prepaid toestel. Noem je echte naam nooit. In telefoongesprekken. En gooi het mobieltje na verloop van tijd terloops weg in de prullenbak. Bij 50 opleidingen in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Zijn sinds 2010 die opleidingen zijn op de vingers getipt. Omdat ze onvoldoende scoren. Dat is de opening vandaag van trouw. Eind 2011 ging veel aandacht naar de hogeschool Windersheim in Zwolle. Toen bleek dat het werk van de studentenjournalistiek niet echt hbo-waardig was. Maar Windersheim is dus niet de enige veel meer hbo-opleidingen en universiteiten... en tien andere opleidingen die door een particuliere instelling... als de LOE worden aangeboden, scoren onder de maat. Op RTV Utrecht aandacht voor het Amersfoortse Pvd radslid Ramon Smits Alvarez. Hij wordt vandaag in Spanje bijgezet in het familiegraf... op de begraafplaats van een klein kerkje in Oza. In de regio Galicië woont veel familie van Alvarez... die maandag zelfmoord pleegde nadat hij anderhalve week was vermist. De PvdA sprong van een brug in de buurt van Santiago de Compostela. Bedevaartsoord. Telegraaf meldt verder dat Nederland afstevend op een Europese recordboete van 130 miljoen euro voor het overschrijden van de melkquota. De hoogste boete die ons land tot nu toe daarvoor kreeg... was bijna 44 miljoen euro. Het is geld dat allemaal in het potje van Brussel verdwijnt. Of je zou kunnen zeggen in het putje van Brussel. Al dus de landbouworganisatie LTO in de krant De Telegraaf. Spits heeft gesproken met etikettendeskundige... Rijnildes van Ditshuizen, zit ook wel eens bij ons in de uitzending. Zij vindt dat we tegenwoordig leven in een bloosloze samenleving. We schamen ons te weinig. Niemand schaamt zich nog ergens voor, zegt Van Ditshuizen. Uitgebreid en luidkeels telefoneren in de trein... altijd maar je mening verkondigen en voordringen in de rij. In de jaren 70 en 80 hebben mensen geleerd voor zichzelf op te komen... zegt de etikettendeskundige. Mondigheid is goed voor je, maar we leven nu onder de terreur... van de doorgeslagen mondigheid, al dus Van Ditshuizen. En tenslotte, autofabrikanten trekken de eigen merkdealers... voor door onderhoudsoftware alleen aan hun beschikbaar te stellen. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Kleine garagehouders spreken van oninnelijk... Eerlijke concurrentie. Volgens brancheverenigingen Rai is de klant te dupen, omdat onafhankelijke garages vaak goedkoper zijn. De Europese Commissie in Brussel gaat volgend jaar onderzoeken... of autofabrikanten daadwerkelijk de eigen dealers voortrekken. Dank je wel. En acht uur. Uiteraard weer aandacht voor de Europese top. Daar is gesproken over het afluisteren van regeringsleiders door Amerika. Besloten is dat Duitse, Franse en Amerikaanse geheime diensten... moeten voor het eind van dit jaar afspraken maken over samenwerking en de werkwijze. Andere lidstaten kunnen zich bij het overleg aansluiten. En als het aan premier Rutte ligt, doet Nederland aan dat overleg mee. Ik ga dat uh, uh, natuurlijk bespreken met de collega's in Den Haag... maar ik kijk daar uiteraard wel heel positief naar. Omdat het ook een manier is om op een positieve manier toekomstgericht... Uh, dit probleem uh, op te lossen wat we op dit moment hebben met Amerika... over al deze berichten die te maken hebben met uh, het verzamelen van informatie. Ja, hij zat alleen niet bij die 35 afgeluisterde wereldleiders. Dat is dan wel weer een teleurstelling. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie, ADO 20... Oh!